9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Op het spoor te springen en daarom werd het treinverkeer helemaal stilgelegd. Door het gedrag van de machinisten is de veiligheid in het geding gekomen, zegt NS. Politiebonden houden vandaag werkonderbrekingen voor een betere pensioenregeling. In de politiebureaus van Almere en Alkmaar zijn vakbondsbijeenkomsten die twee uur duren. In die tijd zijn agenten wel beschikbaar voor noodhulp. Volgens de politiebonden worden agenten extra zwaar getroffen... door de verhoging van de pensioenleeftijd. Ze zouden vijf tot zes jaar langer moeten doorwerken. Voor de meeste Nederlanders is dat twee jaar. VN-medewerkers krijgen toegang tot Rakhine, de staat in Myanmar... waar Rohingyas massaal op de vlucht zijn geslagen... uit angst voor geweld van het leger. Het is voor het eerst sinds het begin van de uittocht van de moslims... dat de VN het gebied in mag. De VN noemt het een eerste stap naar een humanitaire hulpoperatie... Het wereldvoedselprogramma van de VN houdt er rekening mee dat in totaal 700.000 vluchtelingen uitwijken naar Bangladesh. Vandaag spreekt de VN-veiligheidsraad over de crisis. Scholieren moeten tijdens hun schooltijd minstens één keer het Rijksmuseum en de Tweede Kamer bezoeken. Dat hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken, meldt de Telegraaf. Volgens de krant zijn de bezoeken onderdeel van een breder cultuurpakket... waar ook extra aandacht voor de grondwet en het Wilhelmus deel van uitmaken. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking, af en toe regen. Vanmiddag klaart het in het westen en zuiden soms op met af en toe zon. Het wordt een graad of 20 vandaag. Morgen nog wat warmer met eerst zon, maar later bewolking en regen. En het weekend wordt koeler met af en toe regen. Dit was het en FM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad loopt het vooral vast bij Utrecht en bij Rotterdam. Op de A2 amsterdam Den staat tussen Breukelen en Utrecht 7 kilometer. Een half uur vertraging. En verderop tussen Culemborg en Waardenburg ook 7 kilometer. En ook dat kost je weer een half uur. A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Knoop het Oude Rijn. 18 kilometer en een half uur vertraging. Vanuit Arnhem naar Utrecht over de A12 levert je 20 minuten extra op bij Maarsbergen. Dan bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Tussen Alblasserdam en Charloos 12 kilometer.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 Is de zomer van ZFM met, met. nu de herhaling van Goedemorgen antwoord. We zijn weer een tweede uur aangeland van Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. En aan tafel zit Astrid van der Veld, fractievoorzitter. En, Demers, en Michel Demmers, onze wethouder. Beide toch lid van de partij Gemeentebelangen Zandvoort. En het is nog vijf en een half, zes maanden na de verkiezingen. Dus ja... We moeten aan de slag. Wat vinden jullie trouwens van de advertentie in de krant die uh, gisteren verscheen van OPZ? Hij had gezien. Ja? Ik heb de oproep gelezen, ja. Maar ook wie de ondertekenaar is? Ik heb ook gelezen wie het ondertekend heeft. Natuurlijk heb ik dat gelezen. Is dat niet een beetje vreemd? Hey, uh. Kun je dat niet beter aan de OPZ vragen? Nou ja, maar jullie uh, kunnen ook een standpunt hebben erover. Uh, uh, nee, nou ja, hij is nog steeds voorzitter van de partij. Nee, hij is penningmeester. Oh, penningmeester. Maar je nou, Berense... Kun je ik geïnformeerd? Oh ja, dat is ook zo. Joop Hij is, is van beide. Hij is fractievoorzitter ja. en hij is voorzitter ja. van het bestuur. Ja. Ja. Uh, Oké, okay, jij zwijgt. Uh, nee, nou ja, ik zwijg. Ik, ik kan niet voor een ander antwoorden. Uh, uh, ik heb met verbazing de tekst gelezen en de zeggen. Ja. Ja. Ja. ja, ik ben nog steeds verbaasd. <lacht> nee, hoor. Hij schiet twee wethouders omdat, af. Je, omdat je dat net zo leest. Hè? Ja. Je bent de bestuurder van een uh, raadslid van een stad. Ga je daar nog vragen over stellen in de raad? Ik heb dit gelezen, meneer Berendsen. Wat is de, wat is de, de, de uitleg daarvan? Dat zou ik kunnen doen, maar... Hij stuurt twee wethouders weg. Weet je, ik, ja, nee, maar, alleen, maar, eh, maar weet je, je het ik... Tuurlijk, het in dat, nee, dat, je kan het als politiek spel inzetten, maar waarom zou ik? Waarom zou ik kostbare tijd in de raad voor doen. Helderheid. Ja, helderheid, die moeten hun maar leveren. Ja, nee, maar uh, als je dit leest, en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Pieter dat vraagt... Uh, de ze weten hoe het in elkaar zit. Het wordt nu uh, onduidelijk. Dan zou ik, ik als laatste willen weten ok, wat is er aan nog? Vandaar dat ik vraag, zou je dat vragen? Nou, nee. De ik, ik niet, maar ik denk dat er wel vragen over gesteld gaan worden. Okay. Nou, is, dat, uh, is dat helder? Aan de andere kant niet. Je hebt een hele mooie grote advertentie. Dan is dat helder. En uh, ja. we zullen ongetwijfeld ook, zetten, ook om, een, uh, om een reactie vragen. Ik denk dat je dan gewoon meer helderheid krijgt. Alstert, ja. dan helder. Astrid, we beginnen met jou. Ik heb hier voor mij de algemene beschouwing... die je vorig jaar uh, november hebt voorgelezen. Uh, met een heleboel vragen over... is het fatsoenlijk dit, is het fatsoenlijk dat. En je eindigt dan je algemene beschouwing met... De raadsverkiezingen voor een zelfstandige gemeente Zandvoer 2018 zullen vast nog doorgaan. In ieder geval 2022 in onze ogen niet meer. Kan je het nog herinneren? Ja. En nu? En nu, ja. Dat is wel mijn vrees. Nog steeds? Nog steeds. Ja. Er wordt gezegd dat het is gedaan om, om inderdaad onze zelfstandigheid te behouden. Alleen ik heb toen ook een beetje lopen ze becijferen wat zeg maar de raad, het college, de ondersteuning die daarvoor nodig is, wat die nou kost per jaar, plus de leegstand van het gebouw natuurlijk. En dan kom ik toch zo'n uh, zo beetje op een miljoen per jaar. Is dat inclusief de uh, ingehuurde mensen? Nee, dat is puur wat het college kost, hè, dus burgemeester, wethouders, ja. raadsleden. Wat het kost om zeg maar een vergadering te, te houden. He, dus dan heb je ook twee bodems nodig. Nou, ik tel daarbij op de leegstand van het gebouw. Nou, dan kom ik toch echt zo richting een miljoen per jaar. Dus ik vrees dat er met de tijd wordt gezegd dat dat te duur is om die zelfstandigheid te behouden. Nou wordt er uh, vanuit het college al sinds de, de, de, de beginperikel hierover geroepen. Nee, we blijven zelfstandig. Ja. En... Ja. Gaat niet gebeuren. Ik blijf erg Maar ik proef toch bij jou inderdaad een beetje, nou, nogal erg Ja. Zijn maar er meer partijen dat die dat delen, behalve de... De, de... Uh, de VVD, die is uh, nu ook is tegen. Uh, terwijl zeg maar, de opzet wel gedaan is in de tijd dat er een VVD-wethouder aanwezig was in het college. Ja. En uh, die daar dus dan ook achter stond. Uh, de oudere partij was altijd voor. En nu is er één lid die heeft dan bij het laatste ding tegengestemd, meen ik. wie was dat? wie uh, <kliek> heeft er nou tegengestemd. Dat moet echt posten geweest zijn. Ja, echt ja. Dat klopt. Maar ja. die houdt zich niet aan de stond. Van openzet, uh, soms wel, soms ja. niet. Nee, nee, maar dan mag ik wat over. Zeggen. Nee, nog nee. je bent straks aan de beurt. Hondje <laughs> dicht, oh ja, nou ja het, oh, het mag niet. Ga verder, Astrid. Ja, nou ja, goed. Uh, uh, ik, ik blijf. Ik heb het toen ook gezegd in de vergadering waarin besloten moest worden. Uh, het geld, uh, daar moest nog een besluit over genomen worden. Ik ben tegen deze ambtelijke samenwerking. Alleen het besluit was al genomen... en dan moet er alleen nog maar besloten worden... over de invulling van het geld. Ja, dan kan ik wel gewoon vrolijk nee stemmen. Mm -hmm. Maar dat is hetzelfde wat ik toen ook aanhaalde. Als er dan een zwembad ligt... waar ik misschien tegen zou zijn... zou ik nooit tegen zijn hoor... maar even voor de beeldvorming. En er moet alleen water nog in... en daar moet nog geld voor komen. Dan denk ik, ja. Dan kun je wel tegen zijn... Maar dat zwembad ligt er. Ja. En het had ook niets uitgehaald hoor. Dan alsnog was het dan met elf, uh, of met tien, zeven geweest. Dus. Ja, het gaat ook niet helemaal om. Maar als er iets Nee, nou, is. Het gaat om niet. de algemene van vorig jaar is er veel gebeurd. Ja. In november uh, er zijn uh, nieuwe wethouders gekomen. Ja. Een nieuw team. En laten we wel zijn. De begroting die nu verschenen is. Is uitermate positief. Ja. En dat kunnen we natuurlijk wel gewoon terughalen dat dat in de jaren hiervoor allemaal al gebeurd is. Daar is het ingezet. Dus het is niet aan het nieuwe college dat we nu zo'n mooie begroting hebben liggen. Maar gewoon ook aan de vorige colleges. Een beetje zuinig beleid. Want nu is er een achterstand. Hoe bedoel je? Nou, een achterstand aan wegen... Aan groeien, ja, en kijk, we hebben en natuurlijk en hele dekken. magere jaren gehad. Waarin flink bezuinigd moest worden. Um, ik weet nog, toen ik aantrad als raadslid... dat er een heleboel regelingen naar de gemeente geduwd werden, als het ware. En uh, ja, de vergoeding daarvoor die bleef of achterwege... of die was dermate mager dat je het er eigenlijk niet voor kon doen. Toen hebben we inderdaad 10% moeten bezuinigen. Op allerlei vlakken. Ook op personeel. Ja, en dan krijg je natuurlijk toch ergens. Is dat dan niet, de dat lees ik namelijk uit het bestuursonderzoek... dat die bezuinigingen op personeel ertoe geleid hebben... dat je nu moet fuseren? Mm, ja, dat ja zo zou je het kunnen lezen. Nou, goed. Ja, ik, nou, en daar ben ik het ergens ook wel mee eens. Want we hebben inderdaad periode gehad dat we te weinig know-how in huis hadden om de dingen goed te kunnen doen. Het is alleen natuurlijk wel zo dat er al heel lang op aangestuurd wordt om kleinere gemeenten een, uh, ja, een ambtelijke samenwerking aan te laten gaan of zelfs een fusie. Ja, dat is waar, maar dat is niet de reactie van een, uh, van een bezuiniging. En dat, dat is nu, nee. nu dus wel. Ja. Ja. In ieder geval, er is een aanwijzing van de provincie geweest van jongens, jullie hebben nu voldoende geld, ga nu eens investeren in wegen en dergelijke. En dat is ook hard nodig. Ja? Heel hard nodig. Wat gaat de wethouder investeren? Um, ja, uh, we hebben het een en ander aan uh, achterstallig onderhoud. En uh, hoe ga je dat aanpakken? Alles hangt met alles samen, zeker als het over de openbare ruimte gaat. En alles wat daar uh, aanpalend aan is. En daar is een kwaliteitshandboek voor nodig. En tien jaar geleden hebben we al een aanzet gegeven, maar dat is nooit doorgegaan. Ook wegens bezuinigingen en dit en dat. Dus uh, nu uh, is de uh, gemeente heel erg hard bezig om uh, zo'n brok uh, achterstallig onderhoud uh, een programma van eisen te maken en het heet uh, het uh, handboek uh, dat is het handboek kwaliteit openbare ruimte en daar staat precies in uh, wat er allemaal moet gebeuren en waaraan er moet gebeuren en waar rekening gehouden moet worden en wat het allemaal kost je, dus dan heb je een leidraad om te zeggen, dit gaan we eens even goed aanpakken als je die leidraad hebt hè, en de, maar heb je nu al een paar dingen waar je als wethouder zegt, van nou daar moet ik moet wat aan doen? De uitstraling en de kwaliteit van het meubilair, van de straat... de rolstoeltoegankelijkheid, de bewegwijzering, de veiligheid. Dus de, sommige straten worden gewoon te hard gereden. En vooral wat heel erg belangrijk is... Uh, als het over de uitstraling gaat, is dus niet alleen de kwaliteit van de stenen, maar ook het groen. En dan kom je weer op uh, de uh, klimaatverandering, zoals ze dat noemen. Met die stortbuien. dat je zegt, uh, ik moet uh, het water uh, gebeuren. Dat hangt nauw samen met hoe je de openbare ruimte inricht. Dus daar moet dan ook over gepraat worden. Er moet ook richtlijnen voorkomen en er moet ook geld voorkomen. Want um, als je binnen de bebouwde kom uh, kijkt... dan staan wij nog niet echt hoog op de lijst in Nederland... als het over uh, openbaar groen gaat. En het is hier een beetje lastig met het groen... want we zitten aan de zee, er dus groeit niet al te veel. Maar op, dan, om, we houden het vol hier. Nee, maar daar moeten we toch wel uh, flink op inzetten. Hey, ja, ik ik heb die... net nog even een opmerking over de begroting. De ja. aanbieding staat onder andere in... bij bestuur en dienstverlening... Ongeacht de keuze voor scenario 1, zelfstandig blijven, of scenario 2, verregaande ambtelijke samenwerking met Arnhem. Verregaande samenwerking, wat bedoel je daarmee? Ja, um, het is uh, een jaar of zes, zeven geleden begonnen als zijn we moeten samenwerken, want we kunnen niet aan. Het sociaal domein wordt ingewikkeld. Mm. En van het een kwam zo langzaam maar zeker het ander. En is de raad overtuigd geraakt, overtuigd geraakt uh, dat de ambtelijke samenwerking met uh, een bepaalde stad, in dit geval Haarlem, nodig is. En um, die samenwerking is eigenlijk veranderd in een uh, ambtelijke fusie. Ja, maar nu staat er in de begroting voor het komend jaar een ja. verdergaande samenwerking. Nee, het is gewoon een fusie. Ja, daar, over, over die bewoordingen is ook uh, uh, al een hoop gezegd. Fusie, verdergaande samenwerking. Ik heb een praktische vraag aan Astrid. Uh, het sociale domein, dat ligt al uh, in Haarlem. Ja. Uh, hoe ervaar je dat nu? Met die samenwerking? Um, ja, hoe ervaar ik het? Ik kan alleen vertellen wat ik hoor van mensen die dus inderdaad uh, contact zoeken. Hè? Ja. Uh, laten we zeggen het WMO... Uh, in het begin was het zo dat mensen dus post uit Haarlem kregen met het Haarlem logo erop. Uh, dat is nu gelukkig wel allemaal verbeterd. Maar uh, ja, de lijnen zijn gewoon korter. verplicht. Uh, langer bedoel ik. Je had hier, voorheen had je veel kortere lijnen. Maar mensen dus gewoon, ja, men kende elkaar, noem het maar. En ja, dat... Dat heb je nu dus minder. Om nu op een stapeltje te liggen, of onder op een stapeltje natuurlijk. Ja. Ja, waren het hier voorheen misschien 10 aanmeldingen per dag? Zijn het er nu 30? Dan zijn het er nu misschien wel 110, want Haarlem is ongeveer tien keer zo groot ja. als wij zijn. Nou, dus om een klein voorbeeldje te noemen: iemand heeft een uh, gehandicapt kind. En die moet elk jaar uh, moet die een PGB aanvragen. En um, omdat je elkaar kent en je kent het dossier, ja. is het zo dat uh, als. Als dat, dat uh, moment er aankomt, dan is dat, uh, wordt dat gelijk geregeld met uh, van het briefje van de belanghebbende, van degene die dat gehandicapt kind hebt, Boom, klaar. Uh, dus dat gaat, gaat dan eigenlijk automatisch naar een uh, kleine check. Maar juist nou, nou, en dan moet uh, dat hele invulcircus moet weer overnieuw. En dat is uh, dus een beetje lastig. Dat is de handigheid als je elkaar kent. En als de gemeenschap niet zo groot is. Het is, wordt dus wat meer op afstand anoniemer. En uh, het gaat misschien wat, sommige zaken gaan misschien wat langer duren. We gaan weer even terug naar GBZ. Want dit was even het algemene. Uh, jongens, markt het aan de verkiezingen. Uh, we hebben al één lijsttrekker uh, die bekend is gemaakt van uh, de CDA. Gertje Blues. Hoe staat het bij jullie? Wij hebben nog geen algemene ledenvergaderingen gehouden. Hoeveel die leden gehouden, houden Hoeveel leden? Uh, Ongeveer 25, 30. Waarvan er dan een stuk of 10 een beetje actief, actief zijn. En ja, de rest gewoon ondersteund. Wanneer is het bekend? Wanneer gaan jullie met de leden praten? Wij moeten nog een datum prikken. En uh, ja... Dat wil ik wel dat dat dit jaar nog gebeurt. Dat lijkt me ook erg handig. En dat gaat ook wel gebeuren. Maar er moet gewoon even een datum geprikt worden. heeft te maken ook met uh, ja, mensen van het bestuur. Die twee weken in het buitenland werken. En anderhalve week thuis zijn. Dus daar moet gewoon even ik. gekeken worden. Oh, je kan de naam toch noemen? Oh, Kodraaier. Ja, Kodraaier. Ja, Kodraaier. Ja, Kodraaier, ja, die is ja. op, en, ja. op en af. Ja, op en jullie en zitten, af. jullie ja. zitten nu met drie leden in de gemeenteraad. Ja. Han Cohen, uh, uh, jij, Astrid, ja. en... Leo. Leo En Het <laughs> zit me aan te kijken. Ja. <laughs> Dacht je dat ik het niet wist? Ja. Oh. Het even. Oh, het ik vraag even. Maar ik heb nog geen Alzheimer-lijd. <laughs> <Maar> dus. <laughs> heb je al gehoord van de mensen of ze door willen gaan? Ik heb uh, alleen van Leo gehoord dat hij wel door zou willen. Met Han heb ik het gesprek nog niet gehad. Dus ik weet niet wat Han wil, en het is niet alleen aan degenen die door willen, het is natuurlijk straks aan de ledenvergadering om te bepalen wie op welke plek komt en eventueel je, door kan. Je gaat voor de ledenvergadering een lijst maken met ja. wie het zou willen doen, ja. en ja. dan leg je dat voor van ja. jongens, ik heb hier 7, zeg maar wie nummer 1, 2 en 7 moet worden. Ja. Oké. Okay. ga je aan partij merken voor, uh, het partijprogramma werken voor komend jaar? Nou, ik ben er al aan begonnen. Ja. En uh, ik neem aan de overige leden van de fractie ook hun, hun wensen hebben. En uh, ja, dat, dat moeten we gaan samenvoegen. En we moeten natuurlijk het luisterend oor. Michel is natuurlijk ook uh, lid van de partij. Ja. Uh, praat jij mee in dit soort uh, ja, ja, ja, ja, tijd over vergaderingen en zo? Uh, ja, een groot gedeelte van het verkiezingsprogramma uh, hebben we natuurlijk al geschreven. En uh, ik heb het nog eens even doorgelezen allemaal. En tot we door laten dringen. Maar laten we de prioriteit in de hoofdpunten... Die zijn niet echt veranderd. Het gaat er nu eigenlijk om naar de toekomst te kijken. Wil krijgen. jij wel doorgaan? Ja, ik wil wel doorgaan. Oké. Okay. Um, we nou ja, het hangt, ja. Natuurlijk, hangt natuurlijk dan ook af wat, hoe de voordracht van het bestuur eruit gaat zien. Maar ja, dus... Zit er een bestuur van GBZ? Leo Misbeek is penningmeester. Ja. En Kort Draaier is secretaris. Is secretaris. Ja. En Cor van Koningsburg is algemeen lid geworden. Ja. En Jacques Jongmans is ook nog algemeen lid van Ust. En wie is voorzitter? Die hebben wij niet. En dat heeft te maken dat wij persoonlijk onze partij het niet zuiver vinden... als een voorzitter van een partij tevens raadslid is. Ja, helemaal mee eens. Dus... En dat hopen we aankomende ledenvergadering ook... een voorzitter te kunnen hebben. Ben je bang dat de nieuwe partijen winst gaan boeken ook bij de verkiezingen? We hebben nu twee partijen die zich aangemeld hebben. Ja, al als je kijkt naar wat de PVV hier aan, aan landelijke verkiezingen binnen heeft geschraapt... denk ik dat ze wel een kans maken om ook... Het is alleen... Het is op dit moment wel zo. We hebben nu zoveel partijen in Zandvoort. En dat worden er straks negen die de verkiezingen in zullen gaan. Tenminste, als alle partijen doorgaan. Ik, ja. Dan krijg je wel, als iedereen wat haalt, hele rare verdelingen. Ja, je hebt een hele grote versnippering. Want ja. als je er twee bij zou doen, ja. en allemaal met één of twee zeteltjes, ja. dan wordt het lastig. Dat wordt echt lastig. En dan wordt het maar wordt ook zeg maar, het uh, formeren de... van een college wordt we gaan dat, heel erg lastig. We gaan dat zien. Ik denk dat het voor de luisteraars heel uh, goed is dat jullie hier waren om dit te vertellen. Ik zie jullie graag nog een keertje terug. Dat gaan we doen. Dankjewel. Okay. Dankjewel voor jullie komst. weer heerlijke muziek, rustig om erin te komen na al dat verkiezingsgeweld maar we zitten nu aan tafel met uh, Lien van Driel en met uh, Peter Den Boer want uh, er gaat iets gebeuren in Zandvoort iets heel bijzonders, op zondag 1 oktober om 3 uh, uur middags, het is zondag maar daarvoor is het op zaterdag 30 september om 8 uur bij de uitvoeringen in de Krocht dus nogmaals, zaterdag 30 september en zondag 1 oktober. En ik zeg iets bijzonders, want ik heb me er even in verdiept. Uh, een, een aantal uh, vrienden van Zandvoort, Dick Hoesee natuurlijk, en Lien van Driel en Peter De Boer, die zeiden we willen toch weer eens teruggaan naar de tijd van, pak een beetje, 1890 tot 1940. Wat gebeurde er toen allemaal in Zandvoort? optredens van artiesten beroemdheden uit Nederland, zelfs buiten Nederland kwamen naar Zandvoort toe ja. voor een variété uitvoeringen en deze mensen, een groep mensen die zeggen dat gaan we nog één keer terughalen ja. heel bijzonder dat dat initiatief te was ja, ja. en ook heel bijzonder dat jullie programma ook kunnen vullen met Zandvoorters volop, volop vol Lien vertel, ja. wat, wat heb je allemaal? nou we hebben dus, we zaten bij elkaar en euh, ja, er moest ook een, een, een zangergroep uh, ge, uh, bij elkaar komen en toen heb ik uh, een paar mensen van de wapen, uh, wapenzangers en uh, een paar van het mannenkoor en van de Wurf een paar dames en van het Grootkoor in Amsterdam. En zo zijn we bij elkaar gekomen en toen hebben we allerlei liedjes ingestudeerd. Uit die tijd? Onder andere en Dick heeft natuurlijk een, zijn act en Peter de Boer die heeft een gigantisch muziekfestival. En, um, nee, nou, eerst, dat, eerst even dat koor ja? je hebt al die dames en heren bij elkaar er ja? moet gerepeteerd worden ja? er moet nostalgische kleding uitgezocht ja, dat, worden ja dat hebben we ook ja, want allemaal we gaan in die tijd terug ja zeker ja. Maar weet je, weet je wat ze gaan zingen ongeveer ja dat weet ik wel natuurlijk vertel, vertel even. Ja, ik weet niet mag dat eigenlijk of is dat een nou, surprise nou, dat is wel een beetje een surprise toch? maar uh, uh, liedjes u hoort Peter nu ja. Ja. Ja. er zijn uh, liedjes die zijn uh, gecomponeerd tussen uh, 1920 en 1950. En daarvan zijn heel veel herkenbare liedjes... die mensen mee kunnen en gaan zingen. Daar rekenen we ook op. Grijpen van Lou Bendy en dat soort... Ja, soorten... precies. Louie Phil, uh, Lou Bendy, uh, Buzio, uh, de periode. Ja. En er zijn ook acts. En de, uh, ik, we hebben ervoor gekozen om niet allemaal liedjes uit rond 1900 te nemen. Want dan wordt het, uh, dan wordt het een soort uh, geschiedkundige toestand. Dat is ook niet de bedoeling. Nee. Dus we hebben van alles wat genomen... maar heel veel liedjes zitten in onze collectieve geheugen... zal ik maar zeggen. En die zijn al heel oud. En we hebben ook gekozen om... Eh, dus als, als rode draad ook... het zijn eh, liedjes die gaan... of over Zandvoort... of over de zee... of over de, eh, de tijd van toen. Of het zijn liedjes die zijn gecomponeerd... Door mensen die hier hebben opgetreden. of liedjes die zijn gezongen. door mensen die hier hebben opgetreden ja. destijds. En, en, en geef je ook aan waar ze aan het optreden waren. Want we hadden natuurlijk. Caramella vroeger. Ja. en we ja. hadden ja. de nou, Monopol. En... Ja. Dat geven wij niet uh, aan tijdens de show. maar uh, we hebben een uh, schitterend programmaboekje. En ja. daar staat uh, een beknopte versie in. van een werkelijk uh, prachtig verhaal. dat Volk het Bloemen heeft uh, geschreven. Als de en Zandvoort. En uh, Volkert gaat dat later nog uitgeven. En het thema van zijn verhaal is uh, het Zandvoorts amusement vanaf uh, 1880. Precies. En daar hebben we een bloemlezing van gemaakt. En daar kun je uh, in lezen. alle de namen van de theaters die hier. en de hotels, de grote hotels die hier destijds waren. Ja, dat is een heel leuk boekje. Zeker. Eh, ik, ik, dit, dit was het zanggedeelte, maar ja? Wat doet een dansschool van Rob Dolderman daartussen? Yeah. <laughs> Ja, ik kan natuurlijk niet alles vertellen, want dan ja. is het... Uh, nou, dat, uh, <laughs> ook dat over kan ik wel. Mee. Nee, nee joh, da, ja. uh, de tijd van toen, we refereren natuurlijk aan die tijd. En uh, dat was ook de tijd van, uh, van mooie soirées en dansavonden. Dat ja, er sierlijk en mooi werd ja. gestijldanst. Weenwolzen. Weenwolze, Weenwolze, ja, nou ja, en, en, Weenwolze, en uh, ja. vanuit dat oogpunt is ook, uh, zijn we ook heel blij met de deelname van uh, leden... Van de, ...van de dansschool van Rob, Rob Dolderman. Dolderman. Ja. Heerlijk. Uh, ik zie meerdere mensen. Uh, Klaas Koop. Klaas, ja, die heb ik hier ook staan. Ja. En Erik Lefferts. Ja, ja, die hebben prachtige stemmen. Ja, geweldig. Ja. Geweldig. En, ja. en als ik zie operetten, dan zie ik Ineke en Wim de Vries. Ja, dat is grandioos. Zoals die zingen met tweetjes. Echt. En dat is weer een heel ander genre, hè? operetten. Ja. Als die zingen, daar word je koud van. En, en natuurlijk, en die heb ik even tot laatst bewaard. Uh, Henk Janssen en Dick Hoezé. Ja, dat is een leuk setje. Maar Henk ja, gaat jaren. Ja, ja. al jaren. Ja, maar Henk die gaat ook iets met Gree doen. Dus dat is ook wel weer leuk. Gree van den Berg, onze accordeonist. Ja, ja, ja. Ja, Gree, goed. Ja, ja. Eh, en, en Dick die gaat Varieté doen. Ook, ook weer uh, ge, gebaseerd op ja. het, uh, laat ik zeggen, heel veel variëteit is, uh, al, is uh, um, al heel oud. Is, hè? Dus de, de, het kijken naar uh, spektakel is een, uh, een oude uh, theatervorm en, en dat past ook heel goed in dit programma. Dus dat zijn uh, uh, dingen die, uh, uh, die op het podium gebeuren... die je rond de eeuwwisseling, uh, rond 1900 ook, zag in de theaters. En je hebt een heel orkest, Peter. En een heel ja. orkest, ja. ja. Uh, hoeveel man uh, is dat orkest? Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Uh, ja, ja. Ja, ja, dat 7 wordt heel man. leuk. Ja. Ja. En je hebt ook nog een violist erbij staan, geloof ik. Uh, we ja. hebben, uh, uh, tot mijn grote vreugde, is uh, Louis beschikbaar, Louis Schuurman... Ja. En die past heel goed in, uh, in ons plaatje. Maar Zo... het is wel repeteren voor de band. Het is oude ja. muziek, moet ja. je hier terughalen. Ja. Maar we, we zijn met muzikanten die dat, uh, dat vak goed verstaan... en die een, uh, een liefde hebben voor de, ook voor de oude muziek. Was er nog bladpapier van die muziek van vroeger? Ja, daar heb je heel veel bladpapier. moet je wel uh, naar zoeken, maar er is heel veel. En uh, ik heb ook heel veel gevonden. Bij de Omroep hebben ze een, een bibliotheek met... Uh, oude uh, een, een vrij toegankelijke bibliotheek met uh, allemaal uh, de originele bladmuziek van stukken uh, die, ja, van het begin van uh, de, de vorige eeuw. Dit, dit wordt gewoon een nostalgische avond. Ja, en dat willen we graag. Ja. Kom je ook? Tuurlijk. Natuurlijk. Uh, uh, maar aanhalen. er zijn nog kaarten Zaterdag 30 te koop. Ja. september om ja. 8 uur. Zondag 1 oktober om 3 uur. Ja. Kaarten, die kan je kopen. Bij... Ja, de kaarten kosten 10 euro. Ja. En uh, die kan je kopen bij uh, Lunchbreak. In de Haltestraat. Bij Nummer 57. Haltestraat ja. 57. Ja. Bij loes moet Telef ik haar telefoonnummer zeggen? Ja. Dat is 06-53-31-06-84. En je kan... Ik herhaal het even. Ja? 06-53-31-06- 4. Ja, en dat van mij, dat is een heel makkelijk nummer. Lien van Driel, 06-100-980. 06-100-980. Ja. Even wachten met bellen tot ze thuis is. Ja. Over een uurtje is ze thuis. Nee, want we zitten nog midden in de repetitie. Dus oh. we moeten zo weer terug. En wanneer kunnen ze dan wel bellen? Uh, nou, vanmiddag wel. Eind van de we middag. We moeten eerst nog broodjes smeren voor het Shanti gebeuren. En eind van de middag... Bellen Oh, van Driel. Maar aan de, aan de zaal zijn er eventueel, als de kaarten over zijn, ook nog te koop. Ja. ja. En er ja. zijn ook, ook nu, ook nu kun, kunnen mensen ook al bij de krocht kaarten bestellen. Ja, uitstekend. Ja. Dus uh, je moet hierbij zijn. Dit moet je meegemaakt ja, hebben. Ja, zeker. zeker. Lien van Driel 06 100 980. Dat is het makkelijkste Mo nummer. Ja, ja, ja. De 10 euro. Een geweldige groep mensen die dit voor ons gaan organiseren... Eh, ik ben jullie heel dankbaar. Ja, leuk hè? Dat doen ja. we voor Zandvoort. En eh, nou, het slaagt sowieso. Want de stemming bij ons is er, geweldig. Wat hebben jullie een lol ondertussen nou, al? Zeker. Ja, zeker. En wij zijn uh, aanvankelijk begonnen met uh, meer dan 30 medewerkers. Maar inmiddels hebben we, 30. inclusief de techniek, hebben we meer dan 40 medewerkers. Ja, en als die met ja. de familieleden komen, is die al vol. Nou ja, goed. dat uh, niet. Oh, ja, oké. Er kunnen heel veel mensen in hoor. Er kunnen echt heel 200, veel mensen in kunnen heel ja. veel mensen... In. Ja. Ik mag hopen dat die zaal vol zit... en dat dit misschien een traditie wordt. Nou, wie weet. nou dat zou heel leuk zijn. Maar laten we eerst dit afwachten. Want voor ons is het de eerste keer... maar de stemming is op best. En ik vind het zo leuk dat jullie ook de zondag hebben gebruikt... gebruiken om drie uur. Voor de ouderen Oudelijk. die niet meer op zaterdag ja. de deur uitgaan... Ja. Ja. Ja, kunnen ja, dat... nu op zondag... Ja, ja we doen. hebben een mooie verdeling tussen de zaterdag en de zondag. En uh, dat gaat... Dat prima. Ja. ja, dat is zo. Ja. Ik wens Klopt. jullie heel erg veel succes toe. Zodat ja. die zalen vol zitten. Ja. Nogmaals, zaterdag 30 september, dus volgende week zaterdag, om 8 uur. En uh, morgen over een week, 1 oktober, zondag, om 3 uur in Theater De Krocht. En dan gaat u genieten van de muziek van vroeger. Ja. Dank voor jullie komst. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, ik zit nog eventjes aan tafel na te praten met Michel Demmers, onze wethouder. Uh, Michel is een beetje teleurgesteld. En niet zo'n klein beetje. Want hij heeft uh, twee rechtszaken op dit moment lopen. Van de boze buurtbewoners rondom het... Aantal buurtbewoners rondom het Waterloopplein. Watertorenplein, moet ik zeggen. Uh, Michel, wat is er precies aan de hand? Um, nou, het is dus, uh, na een uh, half jaar uh, heel erg uh, uh, zorgvuldig geprobeerd te hebben om afwegingen te maken. Welk plan het had moeten worden voor het Watertorenplein en de Watertoren. Want het moet samen gebeuren. Dat is een kader wat de Raad heeft gesteld. Heeft de uh, uh, heeft, uh, uh, uh, uh, uh, heeft gewonnen in zoverre dat de Raad heeft besloten in meerderheid om dat plan te doen. En daar uh, hebben de andere inschrijvers... Die, waren niet, uh, uh, die kunnen niet opkomen tegen een besluit van de gemeenteraad. Maar ze kunnen wel uh, zeggen... wij vinden die uh, waardering en die afweging... hoe die punten uh, verdeeld zijn... daar zijn wij het niet mee eens. Want wij vinden dat wij meer punten hadden moeten hebben. En uh, daar uh, hebben ze, uh, uh, lopen dan twee uh, kort gedingen... en uh, twee WOP-verzoeken... Wat is Wop? Dat is de wet openbaarheid van bestuur. Okay. Dus alle correspondentie, e-mails, alles wat je kan verzinnen... die relevant zijn uh, in het uh, kader van het uh, kiezen van een plan... Um, die moeten allemaal uitgezocht worden. Daar moeten advocaten tegen aangezet worden. Enfin, het is een complexe zaak. En dan denk ik bij mezelf... Um, zowel uh, uh, het college... Als ik als verantwoordelijk wethouder en zeer gekwalificeerde ambtenaren... hebben we dat zo zorgvuldig mogelijk proberen te doen. Het uh, besluit is aan de raad gelaten. En nu uh, krijgen we dit. En het is allemaal gemeenschapsgeld wat ermee uh, gemoeid gaat. Ja, waar praat je over? Um, als we uh, alle uh, interne uren, externe, die we moeten inhuren om... Uh, uh, uh, het proces uh, zoals ik dat zie te verdedigen... ten opzichte van de mensen die de gemeente voor de rechter hebben gedaan... hebben we toch wel over een kleine 40.000 euro. Oftewel, dat moet door de zandvoerders opgebracht worden. Zo zit dat, meneer. En dan heeft de democratie weer verloren. Want de gemeente haalt, heeft uh, democratisch hiervoor gestemd. Zo is dat. Dus in die wanneer, wanneer zijn die uh, kortgedingen te verwachten? Eén uh, kortgeding is uh, in ieder geval 16 oktober. Het zou uh, allebei op één dag in verschillende zittingen uh, zou dat gebeuren. Maar uh, er is er één, is naar een latere datum uh, verschoven. Nou, ja, dit was er even tussendoor. Dankjewel. Dit was er even tussendoor. Wethouder uh, democratie. Kom eens. Maar wij geven niet op. We gaan uh, strak door, zoals in het laatste coalitieprogramma staat. We gaan uh, daadkrachtig en uh, besluitvaardig proberen we uh, de zaken die we met elkaar hebben afgesproken op een goede manier. Proberen we die te, uh, uh, tot resultaat te krijgen. Heel goed, dankjewel Michel. Aan tafel zit Roy, Roy ja. van Buringen. Roy. Goedemorgen. Jij gaat uh, zondag uh, met je laatste kofferbak markt uh, starten. Ja, dat, dat gaat toch een jaar. beetje anders zijn. Oh, ja, dat, uh, vertel. Ja, wij hebben natuurlijk uh, volg-, of komende zondag ook nog uh, Shanty-koren ja. weekend, of uh, dag. Um, en dat betekent dat de kofferbakmarkt ook een klein beetje in gaat slinken voor komend weekend. Omdat, omdat er gewoon uh, heel veel mensen komen. Ja. En, uh, dus we hebben het even een klein beetje veranderd, het programma. En dan gaan we de tweede week uh, van oktober gaan we op de zaterdag nog een extra kofferbakmarkt organiseren. Maar eventjes zondag, er gebeurt wel ja. iets. Ja, zondag is er zeker kofferbakmarkt, dat wel. En Alleen, waar? we gaan uh, een klein stukje gasten supply pakken. En er zou een heel klein stukje zijn. En de rest zal op een kleine krocht plaatsvinden. En ja. uh, voldoende belangstelling? Ja, natuurlijk. Nou, altijd. Altijd. We zitten altijd regelmatig uh, ook wel eens vol. Nu niet dan. Maar... Er is genoeg belangstelling, ja. Dus er kunnen eventueel nog mensen komen? Uh, ja, ook. Ja. Als mensen willen staan, kunnen mensen zich opgeven via onze e-mailadres... kofferbakmarkt-zandvoort-apenstaartje-gmail.com uh, Nog een keer. kofferbakmarkt-zandvoort-apenstaartje-gmail.com ja. Dan kan je een e-mailtje sturen en dan, uh, dan kan je je opgeven voor... Kosten? De, de kosten zijn 15 euro. En dan mag je de hele dag staan van 10 tot 4. Mag je uitstallen of moet het gewoon het, ja, de, nee, je mag wel uitstallen. Het is natuurlijk wel een klein beetje een veredelde rolmarkt, maar het is toch wel leuk met die autootjes erachter. Ja. En er is voldoende belangstelling die dag? Ja, altijd. Het is, het, is echt, uh... het, is, het is vol met al die uh, koeren erbij. Ja, het ja. wordt een drukke dag. Dus uh, mensen, gek als ze niet komen staan. Ja. ja. En je zei, het is niet de laatste. Want je doet er dus nog eentje achteraan. Ja, we gaan de tweede, de tweede week van uh, oktober gaan we nog een extra kofferbakmarkt organiseren. Die gewoon wel op het gasheidsplein. Alleen ik weet niet een, twee, drie de datum uit mijn hoofd. Welke datum dat is. Precies. Nou, komt wel. Ja, want dat is uh, e gisteren besloten. Oké, okay, dus ja. is de 15e. Ja, ja nou ja. Dan heb je het goed ja. gedaan Vind ja. uh, je hebt het hartstikke druk met uh, dansen ja muziek ja evenementen ja vertel even te veel ja. Nee, over het, dansen. het gaat hartstikke goed. Ja, we, zitten, we zijn nu verhuisd van de krocht met de dansschool On Air Dance... naar, uh, naar uh, Pluspunt. En daar hebben we echt uh, de laatste tijd hard voor gewerkt... om daar uh, verschillende dansvormen plaats te kunnen laten nemen. We zaten natuurlijk alleen in de krocht met ballet. Dus nu hebben we ook uh, street dance, popping, voice-only... Um, en er komen ook nog veel meer bij... want we gaan per januari ook uh, Zumba geven... Dans je zelf ook mee? Nee, nee, nee, ik doe alleen het zakelijke gedeelte oh. en, uh, en de creatieve gedeelte samen met de leraressen. We hebben nu vier leraar, of één leraar en, en drie leraressen en uh, ja, hartstikke leuk. Hey, en vanmiddag moeten jullie optreden bij Burendag uh, ja. Ja. bij de VOMAR? We gaan een workshop geven bij uh, Burendag, dus dat wordt hollens zo, ik moet ze opbouwen. En, en uh, daar komt ook een steentje te staan met informatie, dus willen mensen informatie hebben over onze dansgroep in de Pluspunten kan dat zo meteen vanaf 1 uur tot 4 uur bij uh, de FOMAR op het pleintje. Daar staat een steentje en daar kunnen mensen wat informatie krijgen over onze dansschool. Oké, okay, dan hebben we dansen gehad. Ja. Dan de evenementen. Evenementen, ja. Evenementen is op dit moment alleen de kofferbakmarkt. En vanavond natuurlijk uh, gaan we onze, uh, Duitse gasten. onze Duitse gasten ontvangen. En dan draai ik op de afterparty bij het Wapen van Zandvoort. En dan vanaf uh, 10 uur uh, lekker de slager... Uh, Aproski-muziek erin en uh, Lederoos aan. Een, uh, le die een Lederoos aan ja. vanavond. Ja, die heb ik aan. Ja. Ja. Dat is mooi. Ja. En, en ben je, heb je een beetje... Ik weet dat je veel verstand voor muziek hebt, maar de, de Duitse uh, slanger. Ik vind het moeilijk. Ik, ik, ik, heb, ja. uh, ik heb nog steeds moeite om mijn uh, playlistje voor vanavond klaar te maken, maar het komt goed. <laughs> dus het, het wordt feest. Goed. Het wordt feest, ja. Zeker, sowieso in het hele dorp. Maar als je... Lekker op het plein of waarbij het Raadersplein bent geweest, kom dan om tien uur lekker naar het wapen bij de afterparty. Wat heb je nog meer voor evenementen staan? Nou, het is een beetje, het is nog niet heel erg uh, allemaal zeker, maar uh, we zijn bezig met de sing- en songwriters competitie. Uh, vanaf uh, oktober, elke tweede zondag van de maand, op, zo uh, op zondag lekker, uh, vanaf vier uur in het wapen van Zandvoort gaan we een sing- songwriters competitie houden. Um, de aanmeldingen stromen nog niet heel erg binnen. Dus daar zijn we nu op dit moment aan het kijken of we misschien niet even de datum gaan verplaatsen. En dan vanaf januari bijvoorbeeld. En ja, daar zijn we nu met de truck Dus Er zit voldoende talent in Zandvoort. Uh, dat ook, maar we proberen ook de regio te pakken. Okay. Dus el, dat, dat we ook regionale artiesten kunnen krijgen. We hebben natuurlijk wel singer-songwriters in Zandvoort. En ik denk wel genoeg. En ook hele stille singer-songwriters die het gewoon niks meer doen. Maar het zou leuk zijn om die eens uit hun een schulp te trekken. En in dat laagdrempelige, dat, dat willen we uitstralen, uh, te laten optreden die tweede zon van de maand. Heel goed. Ja. Ik ben blij dat je even langs geweest bent om ja. dit te vertellen. Dus uh, we kunnen in ieder geval vanmiddag jou zien bij de Vomar. Ja, bij de Vomar. En vanavond, bij, uh, na afloop van het Duitse uh, gebeuren met Braadwurst. Uh, ja, die hebben wij ook. <laughs> naar het Wapen van Zandvoort te gaan. Ja. Daar sta je weer. Ja. Uh, en ik wens je erg veel succes. Dank u wel. Denk aan je gezondheid. Hè? Dat, uh, dat moet ook en dat gaat ook gebeuren. Goed zo. Dank je wel. En we komen zo'n beetje tegen het einde van het programma. En dat is de reden dat ik u nog even lastig val met de agenda voor de komende dagen. Tot en met 30 november kunt u bijvoorbeeld kijken naar de prachtige zandsculpturen. En wilt u nog even in het reuzenrat, dan moet u snel zijn. Want vanaf maandag wordt dat ding afgebroken. Dus dit weekend kunt u nog een mooi uitzicht over Zandvoort hebben in die draaimolen. Maar dan gaan we naar de Burendag vandaag in Zandvoort-Noord. Van 1 uur tot 4 uur. En morgen in de blauwe tram een Burendag. Altijd leuk om er even langs te gaan en te genieten. Vandaag en morgen zijn de DNRT Racing Days op het circuit van Zandvoort. En vandaag is natuurlijk ook het Oktoberfest op het Raadthuisplein vanaf 8 uur. En daarna naar het Wapen, want daar gaat het feestje nog even door. Ook vandaag de stad- en dorpsomroepers. En het is van half twee tot vijf uur altijd leuk om even naar het kerkplein te gaan, want daar gebeurt dat allemaal. Morgen, uh, daar heb ik net gehoord, de Jutters Kofferbakmarkt op het Gasthuisplein Zwanewoerstraat van uh, 10 tot 4 uur. En natuurlijk uh, hebben we de Shanti en Zeelieden Festival op vijf locaties, 10 koren treden op op het centrum en strand. Ook morgen is de muziek bij Studio Antonie, Oosterparkstraat 44, van 4 tot 6 uur. En het is een aanbeveling om daar naartoe te gaan, uh, Onno van Dijk die, uh, die heeft... Een een prachtig programma's aangesteld van 4 tot 6 uur Oosterparkstraat 44. 27 stemmen. Kunt u zingen? Zing daarmee... bij Ook Samen in de Blauwe trum van twee uur tot half vier. Kost 2,5 euro. Inclusief kopje thee, thee, koffie of iets lekkers. Ja, en dan hebben we 30 september. Hebben we net gehoord om acht uur in Theater de Kocht. Zandvoort Nostalgie. Revue spectaculaire. Een ode aan Zandvoort. Met diverse Zandvoorts artiesten. En uh, dat is zo belangrijk. Zo goed. Daar moet u naartoe. Kost tientje. Uh, zondag is. Uh, 1 oktober is er nog een matinee voorstelling van dit programma aanvang drie uur en van 1 oktober tot 31 oktober, Zandvoort goes wild, u krijgt de info bij de VVV Zondvoort. ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen, maar ja, beurlen van de hechten onder andere, nou we goes echt wild, de VVV Zandvoort zal alle informatie gaan verstrekken dus u hoort er alles nog van erg leuk, en dan 1 oktober hebben we de zesde Culture at the Beach... in drie strandpavillons. Opbrengst voor een goed doel, stichting Tante Joy. Heeft u nog geen kaarten... ga dan even bij de drie paviljoens langs... en dan kunt u daar uw kaarten kopen. Uh, de blauwe tram... Ja, die gaat van start. Hiervoor zijn nog vrijwilligers nodig. badie medewerkers gastvrouwen, gastheren. Digitaal handige vrijwilligers. Creatieve en spelletjes vrijwilligers. Informatie kunt u krijgen bij hruurda. Hans, Hans Ruurda. Aapstaandje plus.zandvoort.nl En uh, dat is leuk om daar te werken. Vrijwilligers zijn het. Elke eerste maandag van de maand. Nabestaande groep bij Ook Zandvoort. Van half twee tot drie uur. En elke dinsdag van de maand om half elf digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone, ook bij Oxford, Vleemingstraat 55. En elke vrijdag medische gymnastiek bij Pluspunt, Vleemingstraat 55. Uh, dat is van kwart over negen tot kwart over tien de herhaling van dit programma is van donderdag van 8 tot 10 uur, u gaat naar uitzending gemist uh, ga naar www.zfmzondvoort.nl vul de datum en de tijd in let op één uurtje later invullen want ze zitten nog in de wintertijd dan gaan we bedanken de techniek jacques Joseph Duinmaier de redactie Gert van Kuik eindredactie Geen Rutte de koffie werd met liefdevolle hand geschonken door Geen Rutte, de presentatie was door Ben Zonneveld, die is inmiddels al vertrokken, want die moet broodjes smeren voor het grote happening voor morgen. Uh, ik wil Hotel Hoogland bedanken voor de gastvrijheid en de koffie, thee en water. Floris Faber, hier was weer een geweldige gast hier. Uh, ik wil uh, iedereen een prettig weekend toewensen en tot de volgende week. Dit was Pieter Jastra. people